De Dokter in Levende Lijven, luisterspel van Maak de Pret in de vertaling van de Klerk. Met Lilian Rijmakers, King Molet, Mieke Verheijden, Gerard Swartelet, Leo Gaaltermann en Roger de Pape. Techniek G. Van Heijden en Wim Van Reuzel, Regie en Gijs. paragraaf. Eens te meer had de briljante geest van Reynolds zijn sluwe tegenstander Dr. Julius Menger verslagen. Eén raadsel bleef nogthans onopgelost. Julius Menger was nergens te vinden. Waar en wanneer zouden de paden van Reynolds en Menger elkaar opnieuw kruisen? Einde. Als van dit manuscript geen honderdduizend stuks verkocht worden, heet ik niet Claire Noord. Verontschuldig mij, mevrouw. Ik breng u koffie. Lieve Maarten, jij komt altijd op het juiste moment. Bedoelt u dat het nieuwe boek klaar is? Ja, dat bedoel ik. Oh, ik weet niet hoe u het kunt, mevrouw. Al die moordenaars, schurken, mensen opgejaagd door de politie. Ik geloof toch niet dat u met zulke mensen ooit in aanraking geweest bent, mevrouw? Eén keer hebben ze mijn geldbeugel gestolen in de dierentuin. Ja, dat zal dan wel een van die gekke apen gedaan hebben. Want ik herinner het me. Het was nog. in geen geval een aap. Eh, vertel zulke dingen nooit aan iemand anders. Vergeet niet dat ik mijn reputatie als schrijfster van thrillers moet verdedigen. En dat betekent heel wat. Dat geloof ik, mevrouw. Iedereen kent u detective Reynolds. Een wonderbare man. Waarover gaat het nieuwe boek? Wat denk je? Een nieuwe strijd tussen hem en Dr. Menger? Moet ik buslist lezen. Die geslepenheid van dokter Menger geeft me de kriebelkoorts. Wat doet hij deze keer weer voor vreemde dingen? Je mag het manuscript lezen. Zo haast Miss Baxter het getikt heeft. Wil je haar vragen even binnen te komen? Ja, mevrouw. Als die heer weg is. Een heer? Ik verwacht geen heer. Wie is het? Dat zou ik niet kunnen zeggen, mevrouw. Zeg haar in ieder geval dat ik er wil spreken. Zo gauw ze kan. In orde, mevrouw. Uh, bent u thuis voor het middag eten? Nee, Maarten. Uh, ik moet naar de stad. Dan is het alleen Miss Baxter. Ah, hier is ze juist. In orde. Uh, mevrouw vraagt u lieverd. En uh, haast je wat met de tikken? Ik ben reuze benieuwd wat die duivelse dokter Menger nu weer heeft uitgehaald. Mijn meeste enthousiaste fan. Wel, de eindstreef staat eronder. Ik zal het de geur van de dood noemen. Mevrouw Noord, ik... Wat scheelt je? Wel, ik... Eh... Voel jij je onpasselijk? Nee, dat is het niet. En wat is het dan? Wel, ik weet dat het belachelijk klinkt, maar er is een man die wil spreken en hij zegt dat hij dokter Julius Menger is. Julius Menger? Is dat een grap? Ik denk van niet. Hij schijnt zeer ernstig. Dokter Julius Menger, zei u? Dokter? Ja, ik vroeg hem zelfs tweemaal zijn naam. Nonsens. Ik vond die naam toch zelf uit. Er bestaat geen dokter met die naam. Tenzij het iemand is die juiste eet afgelegd heeft. Dat zou kunnen. Een nogal pijnlijke zaak, als je het mij vraagt. Zou hij er iets om geven dat de aardsmisdadiger van de eeuw zijn naam draagt? Zij hij waarvoor ik kwam? Hij zei dat het persoonlijk was. En wanneer ik hem zei dat u het druk had, vertelde hij dat hij u misschien kwaad zou berokkenen indien u hem niet ontving. Dreigementen, hè? Het heeft al de schijn van een politiezaak. Wat het ook zij, indien hij denkt dat ik een naam met wereldberoemdheid ga veranderen. Hm? Hoe ziet hij eruit? In het geheel niet, zoals u, dokter Meintje. Hij is een slungelige man in een lange overjas die veel te groot is. Dat past niet bij een dokter. Mevrouw Noord, ik vroeg me juist af... Wat? Zou het geen grap kunnen zijn? Zou een van uw vrienden er de hand in hebben? Dat zou kunnen, ja. Ja... Ja, dat is mogelijk. De vorige avond hebben ze mij al geplaagd in de auteursclub. Het zou plezierig zijn. Ik zal doen alsof die kerel echt dokter Manger is. Ja? ja, laat hem binnen. Goed, mevrouw Noord. Hij zal de schok van zijn leven krijgen. Hier langs, alstublieft. Ik zei het u toch dat ze me zou ontvangen. Nu mag u gaan. Ik krijg mijn opdrachten van mevrouw Noord. In orde, miss Baxter. Tot uw dienst, mevrouw. Mag ik u vragen wie u bent en wat u het recht geeft mijn secretaresse orders te geven? Ik ben dokter Julius Manger. Dat weet ik al. Wilt u niet plaatsnemen? Dank u. U is wel veel veranderd, niet? U bedoelt uh, fysisch. Als ik me goed herinner is dokter Manger 1,85 meter groot, breed geschouderd. Misschien herinner jij je zijn een truc om een kokosnoot tussen zijn blote handen te kraken. En hij heeft links een glazen oog. U vergeet zijn verbrijzelde oorlel. een van Reynolds' kogels. Dank dat u mij daaraan herinnert. U geeft toch toe dat u niet geheel beantwoordt aan die beschrijving. <tus> Natuurlijk niet. Ik ben vermomd. Vermomd? Ik zou liever zeggen volledig heropgebouwd. Uh, ik moet eerlijk toegeven dat het resultaat mijn voldoening schenkt. Maar zoals u weet, ik ben een artiest in Vermommingen. Ongetwijfeld herinnerde u zich de ettelijke malen Dat ik rien om de tuin leidde Met enkele luttele veranderingen aan mijn uiterlijk Natuurlijk En deze keer liet ik me zelfs misleiden Ik voel me gevleid Wat er ook van zij Nu herkent u me dan toch Ongetwijfeld Mag ik u iets aanbieden? Dank u, ik drink niet Kom toch Een weinig cyanide Of een gin met parelend Indien u probeert humoristisch te zijn Dat probeer ik inderdaad deze grap is erg amusant. En ik wil er wel de geestigheid van waarderen. Maar ik heb de hele morgen intens gewerkt. Dus, ter zake. Ik leid hieruit af... dat u aanspraak maakt op de naam van dokter Julius Manger. Mijn naam is dokter Julius Manger. Oké, okay, u is dokter Julius Manger. Dezelfde als mijn fameuze schurk. Uh, sinds u die persoon met de mijne vriend zelfde... Mag ik de reden vragen van die nogal gekke ondervraging? Ik beschik ook niet over een zee van tijd. Mag ik u de bal terugkaatsen? U bent werkelijk verbazend. U zou een goed figuur slaan als toneelspeler. Bent u misschien acteur? Dan zal ik u aanbevelen bij een volgende verfilming van een mijner boeken. Mevrouw Noord, ik ben geen geduldig man. Ik waarschuw u niet met mij te spotten. Ik ben hier met een ernstige boodschap en vraag uw medewerking. Zeer goed. Wat kan ik voor u doen, mijn lieve wispelturige dokter Manager? Ik hoop dat dit geen zweem van sarcasme is, mevrouw Noord. Laat me u eraan herinneren dat ik ooit een man doodde omdat hij sarcastisch was ten opzichte van mijn persoon. Ik ben er zeker van dat u zich dat incident herinnert. Mijn lieve man. Ik vroeg u of u zich dat herinnert. Vergeef me. Mijn geheugen is niet meer wat het was enkele jaren terug. Wees niet bespottelijk. U gaf er een volledig verantwoord verslag van in een van uw boeken. Oh, we zijn terug in een van mijn boeken verzeild. Mm. Hmm, nu herinner ik het me. Was niet slecht. Moord en huwelijk was de titel. Als het u interesseert, ik beëindigde zojuist een ander. Het zal u misschien plezier doen te vernemen dat je op het einde voor de zoveelste maal aan de arrestatie ontsnapt. Dat is niet meer dan normaal. Ik zal altijd ontsnappen. De politieagent die denkt mij ooit te vangen is een idioot. En wat Foster Reynolds betreft... ...is werkelijk zeer grappig. Ik vind het zelfs spijtig een eind aan deze mascarade te stellen. Mascarade? Vraagt u zich nog steeds af wie ik ben? Alle gekheid op een stokje, meneer. Wie u ook bent... Mijn naam is Dr. Julius Manger. Oké, okay, oké. Okay. Maar maakt me nu niet wijs dat u die naam zelf hebt aangenomen. Wat bedoelt u daarmee? Enkel dat. U zei daar even dat Renaud Foster u niet te pakken kan krijgen. Misschien heb ik dan meer succes. Ik begrijp u niet. Och, kom Dr. Manger. U weet heel goed dat u een gezocht man is. Ik zal dus nu mijn pleeg doen en de politie bellen. Blijf van die telefoon af. Maar wees redelijk, ik vroeg u niet hierheen te komen. Maar vermits u hier bent, blijft er mij geen andere uitweg over dan de politie te verwittigen. Ten meer, er staat een serieuze som op uw hoofd. Herinnert u zich? Nu, ik zou vijfduizend pond goed kunnen gebruiken. Neem me niet kwalijk. Het moet gebeuren. Ik zei u van die telefoon weg te blijven. Maar ik heb u juist verklaard. Ik waarschuw u, mevrouw Noord. Denk eraan dat ik al 23 moorden heb bedreven. Ik zal niet aarzelen één aan die reeks toe te voegen. Geen 23, 25. U doodt nog twee andere personen in het boek dat ik zojuist beëindigde. Laat ons niet zeuren over kleinigheden. Zet u. Zeker, nadat ik de politie opgebeld heb. Zet u. In orde. U moet er zo verslagen niet uitzien. Dacht u nu echt dat ik de politie ging opbellen? Mijn idee was juist. U had een kleine dosis angst nodig. Dit is een werkelijke grap, vindt u niet? Grap? Waarom zegt u dat vervelende woord? U maakt u gewoon belachelijk. Als het geen grap is, wat is het dan? Ik zie geen andere verklaring, of, of heeft u er een? Mevrouw Noord, ziet u wat ik in mijn hand heb? Een revolver. Mm -hmm. En wat meer is, ik zal niet aarzelen hem te gebruiken indien u er mij toe dwingt. Kijk, doe dat ding weg. Ben je gek? Gek? <laughs> Misschien een beetje. Men zegt toch dat alle geniale mannen op het randje afgek zijn. Ik wil hierop geen uitzondering maken. Doe dat snertding weg, hoor je. Doe dat verdwijnen of ik roep de politie. Probeer. En u bent een lijk voor u het eerste cijfer gedraaid hebt. Maar u bent werkelijk gek. U valt in herhalingen. Ik ben het niet, weet u. Alhoewel. Uh, ik kom juist uit een instituut voor mentaal gehandicapten. Ik. Wat zei u? Ja. Oh, ik was geen patiënt natuurlijk. Ik logeerde daar gewoon. U, u logeerde daar gewoon? Mm -hmm. Huis huistwist. Dat zwijn van een foster zat me op de hielen. En ik wist zeker dat hij me daar nooit zou zoeken. Briljant idee, niet? getwijfeld. Welk. welk instituut zei u dat het was? Parkhouse. Juist over die heuvels. Ik veronderstel wel dat u het kent. Ja, ja, ja, ja, ik ken het. Er was wel een risico aan verbonden. U had mij zo dikwijls beschreven in uw boeken dat ik vreesde herkend te worden. Vandaar die vermomming. Ja, natuurlijk. Het misleidde u zelfs een ogenblik. U ziet dus dat het een prima vermomming is. En u ter zake? Ja, zeker. Ik veronderstel dat u nu bereid bent met mij samen te werken. Samen te werken? Ja, ja, dat zei ik toch. En ik waarschuw u dat het beter is te gehoorzamen. Maar mijn beste meneer Manger... waarom zou ik niet... Ik bedoel, ik ben nu heel wat verschuldigd. Mijn boeken en zoveel meer. Ik ben u zeer dankbaar en u begrijpt... indien ik iets voor u kan doen. Er is iets dat u kunt doen. Goed. Ik wil Foster Reynolds. U wil Foster Reynolds? Ik wil hem hier en ik wil hem nu. En... En waarom wilt u hem nu onmiddellijk hier? Hij steekt al veel te lang zijn neus in mijn zaken. Ik ben zins hem te vermoorden. <laughs> ja, ja, ik weet wel wat u gaat zeggen. Ik heb al verschillende malen geprobeerd en ben telkens mislukt, ik geef het toe. Maar deze keer zal ik lukken en ik zal u vertellen waarom. Ja, eerst denk ik dat we die deur moeten op slot doen. Zo, dan kunnen we niet gestoord worden. Dat is gedaan. En waar gaat die deur naartoe? Naar mijn bibliotheek. Is er nog een andere uitgang? Nee, alleen het venster. Ik kijk... nee, nee, nee, nee, nee, dit moet niet afgesloten worden. Blijf van die telefoon weg. Ik wou enkel... Zet u. En luister nu aandachtig naar wat ik u ga vertellen. Eén ogenblik. Voor we beginnen zou ik graag mijn secretaresse verwittigen. Dat we niet willen gestoord worden. Het duurt maar één minuutje. Nee. Maar ik denk wel. Werkelijk... Ik zei nee. Indien uw secretaresse ons enige moeilijkheden berokkent, dan zal ik verplicht zijn haar ook neer te schieten. Ah. Dat zal niet nodig zijn, zij. Zij zal geen woord zeggen. Ik zal erop letten. Zet u. Jazeker. Zo. U is toch niet bang meer voor mij? Hè? Nee. In de verste verte niet. Mm, u hoeft ook niet bang te zijn. Zolang u maar doet wat ik u vraag. Dank u. U bent echt vriendelijk. Wij gaan nu het eindpunt plaatsen achter de carrière van Foster Reynolds. Het is een eenvoudig plan... U zult Foster Reynolds telefoneren. Hem telefoneren? Ja, ja, ja, dat zei ik toch. En u zult hem zeggen dat u hem onmiddellijk moet spreken. Om nodig te zeggen dat hij nieuwsgierig zal zijn en zo spoedig mogelijk naar hier zal komen. In godsnaam, dat zal ik. Wat bedoelt u daarmee? Niets. Niets. Waarom zegt u dat dan? Ik begin alleen uw standpunt te begrijpen. Ja, wel dan. Wat denkt u over mijn plan? Vernuftig. werkelijk vernuftig. <laughs> het is uitgekiend. Dit is de enige plaats waar Reynolds mij nooit zal trachten te vinden. En vooral als die oproep van u komt, is alle verdenking uitgewist. Als hij door die deur naar binnen komt, zal ik hem vlak in het hart schieten. Hij zal geen kans krijgen om te ontsnappen. <laughs> als ik hem niet zo haatte, zou ik zelfs medelijden met hem hebben. Ik ja, kan me best voorstellen hoe je zich voelt. Goed. Ik doe het zelfs met genoegen. Mijn beste dokter... ...dit is mijn heerlijkste belevenis der laatste jaren. Ik kan me niets interessanter indenken dan Foster te zien verdwijnen. Hoe kan ik nu zeker zijn dat u mij niet tracht te verschalken? Maar ik zei u toch zo even... Ja, indien u de waarheid spreekt... Ik verzeker u dat het de waarheid is en niets dan de waarheid. We zullen mijn secretaresse roepen. U kunt ze ondervragen. U kunt er vragen wat er gebeurde toen ze gisteren Reynolds telefoneerde. U kunt er uitleggen wat we zinnen zijn. Ze zwijgt als een graf. Nee. Maar eerlijk... Ik zei niet. Ook goed. Ik ben geneigd u te geloven. En uh, eigenlijk kunt u niets doen. Eén verkeerde beweging en u maakt er nooit een tweede. Zo dacht ik er ook over. Ja, dan gaan we van start. Van start? De telefoon. U kent zijn nummer? Ja, dat denk ik wel. Ja. Hmm. Ik bedoel, dat zou toch moeten, rekening gehouden met het aantal keren. Maar natuurlijk heb ik zijn nummer. Ik kijk even op mijn bureau. Een ogenblik. Geef mij die horen. Maar u zei toch... Bijna inzien is het beter dat ik het nummer zelf draai. U zou in de bekoring kunnen geraken om toch het nummer van de politie te draaien. Nee, echt, ik geef hem een woord. Dat was u daar even, toch, Zinnes? Maar dat was voordat... Ze... Ik ben nog niet vergeten wat u zei over... Die beloning. Oh, maar ik meende niet. Stilte, van zo haast die antwoord zal ik u de horen geven. Begrepen? Ja, dat is niet moeilijk. U zult dan zeggen dat u hem dringend moet spreken hè? en dat hij onmiddellijk naar hier moet komen. Goed. Hij belt. Als hij enige vragen stelt, zeg hem dan dat u het over de telefoon niet kunt uitleggen, maar dat het een kwestie is van leven of dood. Geen woord meer. Maar welk nummer draaide u? Dat van Foster Reynolds, natuurlijk. Maar dat kan niet. Het is onmogelijk. Hier, pak aan. En uh, herinner wat ik u gezegd heb. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Met wie spreek ik? Met Foster Reynolds. Met wie? Met Foster Reynolds. Wie is daar? Maar dat kan niet. Wie is er aan de lijn? U zei toch Foster Reynolds? Natuurlijk, wie anders? De privé -detectief? Juist, met wie heb ik de eer? U spreekt met Claire Noord. Oh, hallo mevrouw Noord. Hoe maakt u het? Zeg hem dat u hem onmiddellijk wilt zien. Zeg dat het een zaak van leven of dood is. Maar, uh, wat ik u zeg. Hallo, hallo. Oh, eh. Uh, Zou u onmiddellijk naar hier kunnen komen? Het is een zeer dringende zaak. Natuurlijk. In, in vijf minuten ben ik bij u. Ik zal hem terug inleggen. Zo. Het werkt, hè. Ofwel droom ik. Ofwel word ik gek. Ik heb te hard gewerkt, dat is het. Ik heb verlof nodig. Wat vertelt u daar allemaal? Maar dat kan toch niet waar zijn? Hoe is het mogelijk? Beheers u, alstublieft. Beseft u dat u tegen uzelf aan het praten bent? Ja, dat doe ik. En ik weet het. Men zegt dat, dat dit een der eerste tekens is. De eerste tekens waarvan? Waarvan? Oh, van niets. Wat is dat? Wat? Oh, iemand aan de deur. Maar dat kan hij nog niet zijn. Zeker niet. Verwacht u iemand? Maar niet dat ik weet. Zij kunnen het in ieder geval niet zijn. Maar wie bedoelt u, zij? Z zij kunnen onmogelijk weten dat ik hier ben. Maar over wie praat u? Ik kent ze niet. Ze laten mij geen ogenblik met rust. Ze achtervolgen mij overal. Open. Ze zijn het. Ze moeten me gevolgd hebben. Ik, ik verberg me in de bibliotheek. Zeg hen dat ik, dat ik hier niet ben. Hier, neem deze revolver. Moesten ze ooit aantastelijk worden. En, en wees niet bang om te schieten, als het nodig is. Geef hem maar een centje als we terug weg zijn. Voluit, bak open. Doe open, zeg ik u. Open de deur. Als u niet opent... Zullen we geweld moeten gebruiken? Ik kom, ik kom. Een ogenblikje. Is alles in orde, mevrouw? Oh, mevrouw Noord. Alles is in orde. Geef me een ogenblikje om op adem te komen. Wie bent u? Ik ben van het instituut voor Mentale gehandicapten, mevrouw. Waar is hij nu? Hij heeft zichzelf in die kamer daarop gesloten. Ik was zo bang dat er iets zou gebeuren. Ik was zelf ook niet erg enthousiast. Ik dacht dat hij me zou vermoorden. Oh, dat niet, mevrouw. Hij zou geen kwaad gedaan hebben. Dat is uw opinie. Nee, nee, nee, nee, geloof me. Hij is volkomen ongevaarlijk. Met die revolver op me gericht, dacht ik toch wat anders. Ik vraag me af waar hij die vandaan haalde. Dat zullen we even moeten onderzoeken. Ga uw gang. Ik probeerde het en het was me verre van aangenaam. Hij zou je in ieder geval niet gekwetst hebben. Hij is niet geladen. Dat gaat me niet meer aan. Haal hem hier zo vlug mogelijk weg. Dat is het enige wat ik u vraag. Zeker, mevrouw. Het is gewoon ongelooflijk, zo iemand te laten ontsnappen. Weet het, mevrouw, ik weet het. Hij ontglipte ons. Ontglippen of niet, haal hem weg voor hij ook een slippertje waagt. Hier binnen, zei u? Ja. Hij sloot zich op. Geen angst, we zullen hem er vlug uit hebben. Bent u daar, dokter? Het is een echte dokter, weet u. Dit dienst in Harleystraat. staat. Vooruit, dokter. Laat me niet wachten. Ik veronderstel dat die revolver deel uitmaakt van de dokter Menje-geschiedenis. Ah, u bent daarvan op de hoogte. God beware ons, mevrouw. Hij spreekt over niets anders. Hij gelooft echt dat u dokter Menje is. Daarom kwam ik onmiddellijk naar hier. Eigenlijk origineel van hem, niet? Origineel? Hij is de eerste die ik ontmoet die zich de schurk uit een triller denkt. Kom aan, dokter. Schiet op. Ja, ik moet u bekennen dat ik me allesbehalve gevleid voel dat een gekke zich gaat inleven in een van mijn karakters. Dat begrijp me niet verkeerd, mevrouw. Het waren niet uw boeken die hem gek maakten. Dank u. Het is al één winstpunt. Integendeel, met één van uw boeken konden we hem kalm en tevreden houden. Ik zal ongetwijfeld met nog meer zorg mijn boeken moeten schrijven. Nu ik weet tot welk publiek ze zich richten. Denkt u dat hij nog in de bibliotheek is? Kan niet anders, mevrouw, met al die tralies voor de vensters. Is dat om de dieven buiten te houden? Ja, Vorig jaar kregen we twee nogal onvriendelijke heren op bezoek... ...die ons enkele kostbaarheden armer maakten. Spijtig, mevrouw. Voor zulke heerschappen is niets te zwaar of te heet. Het schijnt dat hij uit eigen beweging niet zou verschijnen. Dan maar de noodgevallenbehandeling. Wat in zemelsnaam bedoelt u daarmee? Heel eenvoudig, mevrouw. Ik ontdekte het enige maanden geleden. En het mislukt nooit. Ik verander mijn stem. Hoort u, mevrouw? Sluggerdellanie, persoonlijk. Sluggerdellanie? U gaat me toch niet wijsmaken dat u ook een van de personen uit mijn boeken gaat vertolken. Noodgeval, mevrouw. Herinnert u zich de dienstmeid van de dokter, wiens leven redde En sindsdien... Dienst, zij de dokter als een trouwe hond. Stop, alsjeblieft. En kijk u nu maar even, mevrouw. Het werkt altijd. Is u daar, dokter? Het is slangen, met de morgenkrant voor u. Dat klinkt toch zo belachelijk. Maar het is zoals in uw boeken, mevrouw. Dat maakt het nog erger. Na dit voorval betwijfel ik of ik nog ooit een ander boek over Renaud zal schrijven. Wilt u tevoorschijn komen, dokter? Waarom verstopt u zich voor uw oude trouwe Delany? Kijk uit. Daar komt-ie. Ah, bent u daar, dokter? Delany. Wie anders? Wat voor de duivel deed u daarmee? Ik in de ganse stad. Kom mee... Ik moet u iets tonen waar u blij zult mee zijn. Ik heb die verdomde detective gebonden aan handen en voeten. En we zullen ons spreken, God zij geloofd. He, he, he, heb jij vast Reynolds? Meen je dat echt? Ik zei het nu toch? Ik snapte hem onverwachts. Hij had geen schijn van kans om te ontsnappen. Waar is hij? Vlug zegt me. Waar zou hij anders zijn dan in het grote huis? Kom nu mee, dokter. Verspil geen tijd. U kent zijn geslepenheid. Ik denk dat het beter is hem niet te lang alleen te laten. Eindelijk heb ik hem. Wees daar maar zeker van. Wie zijn die mensen, Dullani? Goeie vrienden, dokter. Geloof me, goede vrienden. Heb ik, heb ik die vrouw al niet eerder ontmoet? En is u niet de verdachte? En vertelde ik u niet dat het vrienden zijn? Vooruit nu, dokter. Ik betrouw ze niet. We zouden ze moeten doden, dat is veiliger. Luister even. Antwoord er niet, mevrouw. Laat het maar aan mij over. Wilt u nu echt dat Reynolds zich uit de voeten waakt? Laat deze mensen met rust. En dan kan Volsten. En hoe weten we dat deze hem niet gaan verwittigen? Hoe wilt u nu dat die mensen met hem praten, vastgebonden als hij is? Hij lijkt wel een gebonden soepkiep. Ja, misschien hebt u gelijk. Ze hebben er de durf niet voor. Ze zien er alles behalve ondernemingsgezind uit. Laat ons gaan. Wat zei ik u, mevrouw? Het faalt nooit. Goeiedag, mevrouw, juffrouw. Nee, nee, nee, nee, nee. Blijft u hier. Blijf uit het zicht tot ik hem buiten het hek heb. Verontschuldiging voor al die last. Gaan we hem onmiddellijk vermoorden, dokter? Of ondervragen we hem eerst? Om eerlijk te zijn, hij is niet in beste conditie. Na die vechtpartij. Het is nauwelijks te geloven. Te denken dat in een plaats als deze... Ik kan best een te gebruiken. Het moet vreselijk geweest zijn voor u. Wel, dat zou ik nu ook weer niet durven zeggen. Mijn zenuwen zijn nogal sterk, weet je. Ja, mevrouw, natuurlijk. Eigenlijk zou ik mezelf moeten feliciteren. Ik gaf een goede show, ten beste. Dat voor een vrouw. Wil je iets drinken? Nee, dank u. Niet tijdens mijn werk. Begin jij ook al? Je spreekt net als die politieman uit mijn boeken. Wel dan. Dank u, mevrouw. Arme Stumpert. Die is voorgoed afgeschreven. Ja, mevrouw. Het leven is toch eigenaardig. Indien ik een boek moest schrijven over wat hier vandaag gebeurd is, zouden ze hem brandmerken als onmogelijk te ver gezocht. En toch zal het een prachtig hoofdstuk worden voor mijn dagboek. Dat zeker. Ik zou beter onmiddellijk enige notities dicteren. Hebt u al oren wegrijden? Ze lieten de auto bij het hekken staan. Zij? Waren ze dan met twee? Ja, er was een chauffeur bij. Die wachtte in de hol. En zonder enige twijfel heette die Briggs. Zoals de chauffeur in mijn boeken. Hij maakte zich niet bekend. Dan mogen we straks Foster Reynolds in oogst eigen persoon hier verwachten. Foster Reynolds? Wat scheelt u, mevrouw? Dat is eigenaardig. Ik sprak met hem. Met wie? Met Foster Reynolds. Ik telefoneerde met hem. U telefoneerde met Foster Reynolds? Die gek draaide zijn nummer en ik sprak met hem. Maar hoe heeft hij dat klaargespeeld? Mevrouw Nood, dit moet ontzettend voor u geweest zijn. Ik verzeker het u. Ik sprak met hem. Denkt u ook dat ik gek ben? Maar, maar natuurlijk niet, mevrouw. Alleen... Ik, ik kan me niet vergissen. Of wel? Nee, nee het kan niet... Ik zag hem het nummer draaien. Ik nam de hoorn aan en, en sprak. En hij zei dat hij Foster Reynolds was. Mevrouw, ik denk dat het voor u beter was, na al wat u beleefde, de dokter om. Onder... Maar wees er redelijk, alsjeblieft. Probeer je me wijs te maken dat ik aan waanvoorstellingen leid. Nee, maar... Ik weet even goed als u dat Foster Reynolds niet kan geweest zijn. Omdat Foster Reynolds niet bestaat. Maar wie was het dan? En waarom zei. Mevrouw! Mevrouw North! Wat is er gaande, Marten? Wat gebeurt er? Ik ging naar boven naar uw kamer en, en alles is verdwenen. Verdwenen? Wat is verdwenen? Wat bedoel je? Uw pelsmantel, uw weren, oh, alles. Weet je wel wat je zegt? Oh, je zou de warboel moeten zien. Het is verschrikkelijk, mevrouw. In godsnaam. Bedoelt u dat? Maar hoe konden ze? Ze waren allebei hier binnen. Nee, de chauffeur niet. De chauffeur. U liet hem buiten staan. Geef me de politie. Vlug. vredaarts. Ik zal ze vinden, al kost het mij mijn leven. Wat moeten we doen, mevrouw? Al die mooie dingen. Nou, wees, stil, wees stil, laat me nadenken. Ze kunnen niet ver zijn. In godsnaam, Baxter, heb je al getelefoneerd? Ik ga het juist doen, mevrouw. Ze zullen toch niet... Oh, nee. Wat is er, mevrouw? Leg die horen neer. Maar mevrouw... Ik veranderde van gedachte. Doe wat ik je zeg. Zo, zo. Ja, dat is hun spelletje. Ik begrijp u niet. Nee, zij wel. Zij verstaan het zeer goed. Ik kan iets uitrichten. En ze weten dat zeer goed. Bedoelt u dat u de politie niet kunt verwittigen? Maar hoe kan ik dat nu, Baxter? Denk toch even na. Ik ben Clara Nord. Of niet misschien. De ontwerpster van Foster Reynolds, de superdetectief. De man wiens ogen alles zien, wiens kennis onbeperkt is, wiens verstand nooit gefaald heeft in de analen van de criminaliteit. Ik ben de maakster van dat volmaakt wezen. Ja, dat weet ik maar. En ik zou op het gerechtshof moeten vertellen wat hier vandaag is voorgevallen, ofwel het die heren laten vertellen. Maar kunt u zich voorstellen, diegene die Simpson speelde, plechtig verklaren hoe hij mij in het ootje nam. Denk aan het gezicht van de rechters, wanneer ze horen dat ik een telefoongesprek had met Reynolds. Maar ik zou geen boek meer verkopen, en die duivelse dieven wisten dat. En ze hadden nog gelijk ook. Dat is het ergste. Wat hebt u daar? Een briefje. Een briefje? Welk soort briefje? Ik denk dat ze het achtergelaten hebben. Er staat... Er, er staat op... Maar probeer je me nu volkomen gek te maken? Wat staat er op? Er staat op... Waarom vraag je Foster Riedels niet?